Amber Brandsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben meer dan 20 miljoen dollar uitgekeerd... aan in totaal 130 ex naties Zij kregen jarenlang een toelage van de Amerikanen. Zo blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse overheid. Het geld ging naar Duitsers... die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika waren geëmigreerd. Volgens persbureau EP werd de uitkering aangeboden... als een soort oprotpremie. In ruil voor geld moesten de ex-nazi's weg uit de VS. President Obama maakte vorig jaar een einde aan de uitkeringen. De oudste zoon van de Amerikaanse vicepresident Joe Biden... is overleden aan hersenkanker. Hij is 46 jaar geworden. Bo Biden was zelf ook politicus. Hij werd getipt als de volgende gouverneur van de staat Delaware. In een verklaring laat de vicepresident weten... dat de familie erg bedroefd is. Bo Biden was getrouwd en heeft twee kinderen. In Guatemala zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de corruptie in het land. De betogers eisen het aftreden van president Otto Pérez. Afgelopen maand stapte vicepresident Baldetti op toen bekend werd dat ze verdachte is in een groot corruptieschandaal. Bij de douane en belastingdienst van het midden-Amerikaanse land zouden systematisch documenten worden vervalst. President Pérez zegt niet van plan te zijn op te stappen. De politie in Singapore heeft een man doodgeschoten die met een auto door een barricade in de buurt van een hotel was gereden. In het Shangri-La Hotel is een bijeenkomst over veiligheid aan de gang en de Amerikaanse minister van Defensie is daarbij aanwezig. De automobilist reed samen met twee anderen door de afzetting heen, nadat hij bij een controlepost had geweigerd zijn kofferbak open te maken. De twee andere mannen zijn opgepakt. Het weer vooral in het westen van het land is het grijs. In het oosten zijn nog wat opklaringen. Later op de dag bereidt de bewokking zich uit en gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Van Zandvoort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 Ben ik nu beland? Er is altijd, er is altijd iets aan de hand. Deze lieve, deze lieve, deze lieve, doe lieve. Kind. Kind. Kind. Kind. Kind. Machine I'm gonna miss a little game, a, I'm a. Davie Laura non è più cosa mia e dai che sei qua e mi chiedi perché l'amo se niente più